Goedemiddag. ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We videobellen steeds vaker achter het stuur. Een op de zeven Nederlanders pakt onderweg de telefoon om te kunnen vergaderen met collega's. Heeft Interpolis uitgezocht en volgens de verzekeraar is dat gevaarlijk. Ja, er is nog weinig onderzoek gedaan naar het effect van videovergaderen op de verkeersveiligheid. Uh, maar we vermoeden wel dat uh, de videovergadering op je mobiele telefoon dusdanig extra afleidt. Uh, immers gebeurt van alles op je scherm, uh, waarbij de focus eigenlijk niet op je scherm zou moeten zijn, maar op de weg zou moeten zitten. Dat dat voor extra risico's zorgt. Uit het onderzoek blijkt ook dat we sowieso steeds vaker op onze telefoon kijken tijdens het rijden. Meer dan 7 op de 10 automobilisten doet dat wel eens. Er komt een gesprek tussen de hoogste baas van de EU, Ursula von der Leyen, en president Zelensky van Oekraïne. Ze zien elkaar later deze week in Kiev. Ook Italië en Denemarken zetten Russische diplomaten het land uit. In Italië zijn het er 30, in Denemarken 15. Volgens de landen zijn het Russische spionnen. Nederland stuurde om die reden vorige week ook al 17 Russische diplomaten weg. Goed nieuws voor fans van The Passion. Dat tv spectakel over de Leidensweg van Jezus is altijd vlak, na, vlak voor Pasen te zien. Nu komt er een extra editie over Hemelvaart. Volgens Cairo en CRV, de omroep die The Passion altijd organiseert, is dat nodig. Want lang niet iedereen weet waar Hemelvaart voor staat. Olivia Rodrigo won zondagavond drie Grammy Awards. Wow, um. God, uh, thank you so much to the Recording Academy. This is my biggest dream come true. Thank you so much. Maar heel lang heeft ze er niet van kunnen genieten. Toen ze de beeldjes na afloop van de ceremonie wilde laten zien aan fotografen... liet ze er eentje uit haar handen vallen. De award brak in tweeën. Olivia Rodrigo won de Grammy's voor beste popalbum... beste pop-solo-uitvoering en beste nieuwkomer. Het weer bewolkt, regenachtig, graad of 11. Vannacht droog, morgen weer een natte dag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Goedemiddag, lieve luisteraars. Het is weer dinsdag, uh, vandaag 5 april. Uh, we zijn weer terug, na twee weken van snotteren en uh, griepjes. Luus en ik. En even dag zeggen tegen de mannen van de vorige uren. Doei, doei. Doei, doei. Bam. Deur, deur. Nou, we gaan uh, met frisse moeder weer tegenaan, een beetje afwezigheid. En uh, we hebben nog steeds lekkere muziek bij ons. We hebben nog wat mededelingetjes. En uh, Luus heeft ook wat bij elkaar gesprokkeld, heb ik begrepen. We zijn er, we vinden blij dat we weer terug mogen zijn bij u deze tinsdag. We gaan lusdoen tussen 12 en 2. En, uh, nou, we beginnen met een uh, lekker uh, rustig nummertje. Hier is uh, Engelbert en Change al gezegd, gestart met uh, onze Engelbert Humpie. Met uh, Two Different Worlds, een oud nummer. En uh, gezegd, maar uh, we zijn toch blij dat we weer even terug mogen zijn, Lus Ja. Na twee weken zo weer. Ja, maar jij bent nog een uh, het uh, hoor. Maar ja. ik heb uh, getest. Ik heb geen corona. Oké, okay, een neutraal mooi land eigenlijk. Je gaat uh, binnen anderhalf week ga je van een zomer via de winter ga je zo naar de herfst toe. Hè. Ja, het is toch niet normaal. Kan zo zit je met brengen. 20 graden in de zon. En ja. zo is het. Uh, Ongelooflijk. Zit je midden in de winter en nu is het herfst gewoon ja. weer. Maar ja. Nou ja, we gaan afwachten op betere, betere weertijden in ieder geval. De sneeuw is weg. En uh, maar ja, misschien dat het uh, wat Volgende is misschien week. Volgende jaar gewoon weer. Volgende week. Zo, dan Gewoon volgende week ja. willen dat het je? de betere kant op ja? gaat. Ja. Okay. We gaan het afwachten. Maar ja, jij gaat zo'n toch uh, verder op in het programma weer berichten weer voorlezen. Ja. Dus dan gaan we het even ja. uitzoeken. En dan gaan we het allemaal horen. En voor de rest hebben we nog wat leuke mededelingen voor de gast. Uh, voor onze luisteraartjes allemaal. En uh, we gaan even kijken. Alles bij elkaar zoeken. We gaan eerst even lekker uh, hele Je houdt maar bij hallo. Gelijk boven. Misschien klinkt het idioot.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 Maar ben ik nooit geweest. Het moment is je daar staan we dan. Zonder plan en het ijs, dat breekt. Ja, je houdt maar bij, loop. Gelijk onder boven. Misschien klinkt het idioot. Ik loop maar uit de slopen. Door dit normale liet er nooit zo achter mijn gevoel aanlopen. We stonden ogen nog. Je had maar bij, hallo. Ja, ik zag je staan en ik dacht: Hallo. Je komt dichterbij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 Hallo heet, denk je niet? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat het niet meer. Ja, oké. oké. Uh, ja, ik moest even de koptelefoon zetten, anders kon ze me niet verstaan, begrijp ik. Luus, het is 5 april vandaag en we gaan verder op in de uitzending Gaan we de artiesten van de dag doen. 5 april. En uh, dat is dan de verjaardag van die dame. Maar 5 april heb een wat dingetjes bij elkaar gezocht van de afgelopen jaren. 5 april. 5 april in 2016 uh, is de oudste simpel van Nederland... die stierf in Koninklijke Burgen Soe in Arnhem. De Afrikaanse mens genaamd. Mama was 59 jaar toen. En ook in 1959, 5 april, was de eerste uitzending van het programma... Sport in beeld op de Nederlandse televisie. Dat was de voorloper van voor Studio Sport. Kan je, je nog herinneren? Dat, dat ja en Al die ja. sportprogramma's ja Jan Ja. Dat het jaar was dat? Jij? 1959, 5 april 1959. Yo. Ja, dat weet ik natuurlijk. Dat was weet je nog, dat. De, de periode van Jan Kotaar, Koen Verhoef, Herman Kuiphof later. En, uh, ja, een beetje nostalgie. Ook ja. uh, 5 april 1985, uh, er draaiden honderden radiostations over de hele wereld. Die uh, draaiden op hetzelfde moment dezelfde plaat, We Are The World, uh, met de verkoop van de plaat er werden mensen geholpen in hongerend Afrika. Ja, maar dat was niet 59. Nee, nee 85. Dat dat zei ik erbij. Oh, okay. bij. Ja, oh, okay. wat doen we de jaartallen erbij? Engeland, uh, was in 1982 stuurde Engeland een vloot naar de falkland eilanden die eerder in de maand door uh, Argentinië waren bezet toen. Uh, in 1896, maar dat hebben wij niet meegemaakt... ...was uh, de opening van de eerste Olympische Spelen in Athene in Griekenland. En uh, in 1990 hebben we de Belgische koning uh, Boudewijn... ...die is afgetreden voor 48 uur. En dat doet hij uh, met een speciale reden... ...namelijk om een abortuswet niet te hoeven tekenen... ...waar hij niet achter kan staan. Ja, zo kan het ook doen natuurlijk. Ja. 1962, na bijna vier jaar boren, ontmoeten Zwitserse-Italiaanse arbeiders elkaar onder Sint-Bernard in uh, maart 1964. Wordt die uh, grote Sint-Bernard-tunnel voor auto's uh, geopend. Uh, dat was even een kleine terugblik op de afgelopen uh, 5 april van de tientallen jaren geleden. En uh, verder, zoals gezegd, hebben we een artiest van de dag en die is ook 5 april jarig. Maar we gaan eerst even wat anders draaien, denk ik, zo tussendoor. En nu oud is ze dan geworden? Dat gaan we zo even opzoeken. Dat uh, ga jij doen inmiddels naar mijn krant toch? Oh. <laughs> ja, dat heb ik even niet bij me. <laughs> En dat op een mooie wijze vertolkt door de mannen van onder andere Mandy en Copacabana Barry Minnelo. En deze man heeft heel veel mooie muziek voor ons gemaakt. En uh, ik luister graag naar hem in ieder geval. Ik weet niet hoe het met jou staat, Loes. Ja, ik vind, hem, ik vind het wel lekkere muziek. En echt uh, ja. showman, zeker. We gaan door met de artiest voor de dag. En uh, dat heb ik reeds aangekondigd. En dan uh, gaat Loes even vertellen over wie we het vandaag hebben. Ja, dat is... Uh... Een uh, vrouw, uit, ze is geboren dus uh, vandaag uh, en dan in 1950, dus ze is 72 wordt ze vandaag. En ze heeft gezongen in een hele grote bekende groep, bekend geworden bij het Songfestival. En, en dan hebben we het over ABBA en dan hebben we het over Agneta Valkoch. moeilijke naam, hè, die Zweedse ja. naam. Nou, Ikea is makkelijker, hè? Ikea, Ikea is dat is makkelijker. Klinkt makkelijker. Ja, Zweedse ja. balletjes klinkt wat makkelijker. Ja. Maar dat is moeilijk dit. Dit is wat lastiger. Okay. Maar goed, uh, zij heeft dus uh, jaren gezongen bij uh, ABBA. Ze hebben laatst dus een, een, een reuni-album soort van opgenomen. Uh, die is ook wel goed ontvangen, geloof ik. Maar wij gaan een uh, oud nummer van haar draaien van ABBA ook. En dat is uh, SOS. For end that day who oh, is so long from me. Dat was eerst een nummer van uh, mevrouw Valskoch. En uh, tweede uur gaan we nog een nummer van het draaien. Uh, dit binnen het kader van Artiest van de Dag. En, oh ja, en weet je wanneer ze nou uh, dat uh, nummer, het succes begon uh, toen ABBA, dat was in 1974. Op het Eurovisie Songfestival met dat nummer wel bekend. Waterloo. Zo lang geleden alweer. Ja. Ja. ja. Uh, Luus, ja, de politie is ook weer bezig geweest, zie ik hier. De politie is gisteravond uh, bezig geweest met een onderzoek in een woning aan het Schelpenplein in Zandvoort. En uh, tijdens het onderzoek zijn gestolen goederen aangetroffen. Ja, zeg. Ja. Dit wordt bevestigd door de woordvoerder van de politie. De huiszoeking die vond plaats in het kader van een lopend onderzoek. Er is in de woning geen verdachte aangehouden. En het is al onbekend of deze al in beeld is. Om hoeveel goederen het gaat is nog onbekend. Er zijn meerdere tassen en een koffer met onder andere schoenen. En uh, die zijn in beslag genomen. Ja, ja. Het gilde gaat maar gewoon door. Ja, dat stopt nooit. Stien. En uh, niet de Stien van Zijsdamstraat. Uh, uh, Stien, uh, ja, ze gaat ons uh, vertegenwoordigen. Op het Songfestival. En als ik jou zo zie, hoor en bekijk... denk ik niet dat jij denkt dat wij hoge ogen gaan... scoren. Nee. nee, nee. Nou, wanneer is dit In mei, geloof ik. Ja? Ja, we gaan eens zien dan. of je gelijk krijgt. Ja. Het zou leuk zijn natuurlijk als we weer een keer je gewinnen. Hè. Want zo vaak winnen we ook weer niet op dat Songfestival... Ja. Uh, ja, dan gaan natuurlijk uh, de zijn een beetje allemaal uh, weer verdwenen. En we gaan natuurlijk wat meer mogelijkheden krijgen om elkaar te ontmoeten. En op uh, woensdag 6 april, dat is dus morgen, is er eigenlijk weer eens een keer een live editie van de participatiemarkt op locatie. Uh, Luus, dat is wel interessant. Ja, dat heb ik gelezen. Ja, dan ga ik het nog even voor je voorlezen ook hier. Door uh, corona konden in 2020 en 2021 alleen digitale edities plaatsvinden. Maar nu is er weer een fysiek evenement. Meer dan 50 organisaties. Organisaties doen mee. Het evenement is bedoeld voor inwoners van Haalem, Heemsteden, Bloemendaal en Zandvoort... die nog niet met pensioen zijn en tussen haakjes weer aan de slag willen. Tijdens de participatiemarkt kunnen bewoners zich oriënteren of meedoen in de samenleving. De organisaties bieden vanuit hun markragen een schat aan informatie over activiteiten in de wijken, de dagbesteding, vrijwilligerswerk, opleidingen en cursussen en werkstages. Uw medewerkers staan klaar om de bezoekers te informeren. Uh, soms zijn de bezoekers gericht op het vinden van een betaalde baan. En soms is het een andere invulling van werk en betrokkenheid uh, in de samenleving. <coughs> uh, de die zijn dit jaar ingedeeld in vier thema's. Dat is ik zoek een activiteit, ik zoek vrijwilligers, dus werk, ik wil leren en ik zoek hulp slash begeleiding. De de participatiemarkt wordt georganiseerd door de vier gemeenten. Uh, bibliotheek Haarlem Schalkwijk en participatie bij Spanen werkt. En dat is op woensdag 6 april van 11 tot 3 uur in de bibliotheek Haarlem Schalkwijk... op het 4 2 in Haarlem. De, deze participatiemarkt is vrij toegankelijk. dus geen aanmelding nodig, geen toegangskosten. De locatie is rolstoel toegankelijk. En meer informatie staat op de website www Participatiemarkthalen.nl Ik haal www.participatiemarkthalen.nl Leuk, want ik geloof dat veel mensen wel lekker weer wat willen gaan doen. We mogen wat doen en uh, als die mogelijkheid gebo geboden wordt... ...dan ga je daar eventjes uh, oriënteren, daar uh, in Schalkwijk. My is time. en dan weet ik zeker dat uh, Lustig over mij gaat zeggen wie dit gezongen heeft. Nou, kom maar. Ik heb geen idee. Ik nou. was even aan het zoeken naar iets. Een van onze broertjes. En die kip was dit. Oh ja. Dom. Ons was de beatsie jongetjes. De beats boys. The beach, nee, de beatsie. De beatsie boys. De beatsie. Ah. Ja. Nou ja. Nou, Ik het. was even aan het zoeken hey, naar iets. Maar ik heb uh, ik heb grip voor jou. Ja. Nou, dan we, nou, dan gaan we verder met dan. Zullen dat doen? Doe maar, die herken ik dan wel weer. Oké. Okay. This is a parade. Another rough patch to rain on. To rain on. I know your friends may say. This is a cause for celebration. Hip, hip, hooray, love. Photographs and see if you don't. Against us both Just can't replace us Or even erase us The car was stuck, the engine stalled, And both of us got caught out in the snow Alone There were times when I forget the lows And think the highs were all that we'd ever known The cars were stacked against us both Dus et Sharon. Et Sharon. Uh, even kijken. Jij hebt wat cultureel nieuws meegenomen, dus zag ik. Ja, dat heb ik. Ik ja. heb... Uh, nou, begin maar. Er is een, uh, een pop-up museum op het Raadhuisplein. Een mooie tijdelijke tentoonstelling van een unieke mix... van een verzameling geluidsdragers, oud zandvoort en historisch raadhuis... In de oudbouw, dat is beneden, van het Zandvoortse stadhuis. De organisatie ligt in hand van het Zandvoortsmuseum. museum. En het is van. Uh, af, het, was, het is dus al open van 4 februari en het is open tot 2 oktober. Dus uh, Dat kan je weer het klinkt bezoeken. leuk. Dat lijkt me heel interessant, al die oude dingetjes die er staan dan. Ja, en dan heb je ook nog uh, beelden in Zandvoort en tentoonstellingen in het Zandvoortsmuseum... museum met sculpturale kunst van hoog niveau. Van, uh, en dat is al vanaf 21 januari tot 26 juni is dat, uh, te, be te bezoeken. En uh, we hebben er nog een paar... maar we hebben ook uh, de strijd om de Bokkendorens Award. Dat brandt weer los, dat is uh, aan de gang vandaag. En uh, dat is aandacht voor het horecavak is belangrijk. En dat is eigenlijk best wel zeker nu heel belangrijk. Want wie bereidt de lekkerste crème brûlée en wie presteert er het beste in de bediening? De spanning loopt op voor de zes leerlingkoks en de twaalf leerlinggastvrouwenheren. Die dinsdag vandaag dus strijden om de bokken door en zo wordt... Uh, voor de tiende keer organiseren restaurant de Bokkendorns in het Nova College deze horika-wedstrijd En uh, wij houden een vinger aan de pols en wij komen, hier, komen hierop terug met de winnaar, hopelijk, dat we die uh, dan uh, uitnodigen. Nou, dan kijken we uit. Lijkt me heel leuk. Lijkt me heel gezellig. Ja. Zover jouw culturele nieuws, jouw nieuws. Ja. Oké, okay, dan gaan we uh, onder moord, moet ook een beetje gelachen worden. Hè? Dan gaan we Ali er maar weer bij halen. Zullen we dat doen? Doe maar, doe maar Ali, gezellig. Ja, meneer Ja, dag meneer van een Paraten met Ali Schram uit Arnhem. Met wie zegt u? Met Ali Schram uit Arnhem. Ja? Uh, ik wou, u heeft te koop een draaibank. Je belt voor die draaibank? Draaibank, ja. Welke? Ja, ik uh, het maakt niet uit, wat kan u vragen? Ja, ik heb er een paar op, de, op nou, de internet staan. Oh dat, oh, dat kan best hoor. Maar uh, ik zoek uh, zeg maar, gewoon drie persoons. Want ja, kijk, normaal gesproken, ik, ik, ik denk dat is handig, want ja, ik, ik heb uh, gewoon stoel, maar normaal gesproken wist je ook met je drie tv kijken. Ik denk dat is handig kan ik draaien. De hele zooi kan ik ook pc uh, bedienen, weet u? Oh, Dan moet die mee. computer uh, ook uh, aan de gang, Ja. Oh. Begrijpt u? Nee, begrijp ik niet. Als je nou langzaam praten, we staan ik je beter. Langzaam praten. Je hebt het over een computer. Ja, een televisie. Ja. En die combinatie daarvan, gebruik maken, wil ja. ik oplossen door uw draaibank aan te schaffen. Oh, dus je moet een draaibank hebben die door de computer gestuurd is. Nou, die is een beetje overdreven. Oh. Nee, ik gewoon dat ik die kan neerzetten in die ja. kamer. Ja. En dat we gewoon kunnen plaatsnemen. Ja. En dat we zowel kunnen televisie kijken als we gebruik maken van die computer. Ja, is dat heb... mogelijk, denkt u, of kan niet? Ja, ik heb een draaibank staan. Ja. ja, daarom. Dra hoeveel graden draait die? Hoeveel graden? Ja, hoeveel graden? Nou, dat weet ik niet. Ja, maar die moet ik wel weten, want ongeveer, als ik zit voor televisie, ja. dan mijn computer is ongeveer, zeg maar, nou zeg maar 95, misschien 100 graden verder. Dus kan, kan die die hoek maken? Kan die draaien zo? Zegt u, of niet? Ja, dat begrijp ik niet. Nou. Ja, je, kan, je kan er assies op draaien en wielen. Hasjes draaien? Ja. Hasjes draaien. En wielen en busjes. Oh, die is op wieltjes? Ja, dat ja. kan je maar draaien. Ja, precies. Nou, maar die, die bedoel ik ook, hè? Dat, die, dat die bank gewoon kan lekker draaien. Kan ik zitten in die kamer, kunnen we gaan zitten, kunnen we samen een filmpje kijken of goede tijden, slechte tijden, of onderweg naar morgen, ja. zeg maar die dingen. En als ik dan heb zin, ik draai die bank en dan ik kan ik die computer gebruiken. Ja. Maar hoeveel personen kan ik op die bank zitten dan? Huh? Is die twee persoons of drie persoons? Ja, één persoons. Is dus één persoons? Ja, het is een draaibank. Oh, die is, die, maar die is dan een stoel? Nee, dit is geen stoel. Ja, dit is toch niet, als ik zit alleen, dan ik zit ik op stoel. Nee, het is een draaibank. Ja, maar ik begrijp er niks van. Ja? Ik zoek zeg maar een lange stoel. Nee, die heb ik niet. Een lange, lange stoel, die noem je bank? Je hebt ja, twee persoons, heb, drie ik persoons. Ik ik Gaat u nooit geen... naar een uh, meubelboulevard of zo? Nee, ja, die heb ik niet. Ik, ik denk dat je verkeerd bent. Ik begrijp er niks van. Nee, u heeft niet. de kop die draaibank dus ik vraag aan u, ik graag die bank om mee te draaien in de kamer. Ja. Begrijpt u? Ja maar ik dus heb, ik geen, ik nu... heb geen, geen stoel. Nee een bank. Een bank. Ja Ja, die kan draaien. Ja. Ja daarom, ik zeg de hele tijd. Kijk maar jij bedoelt een bank, en een, een meubel. Ja de? meubel, ja precies. Ja, ja dit is okay. rij, dat, dat is het niet. Ik vind het jammer echt ja, waar. Ja, nou, nou, dan toch maar, ja, dan nou, toch maar... Gaan, dan, ja, die is ja. kwestie van keuze maken. Of televisie ja. of computer, die blijft gewoon hetzelfde. Ja, maar bel je vandaan? Ja, gewoon, Arnhem. Oh, ja, ik zit in arnhem Nou, die lijkt wel op elkaar. Toch is weer wereld van verschil. Ja, oh, heel huh? Ja, toch wel. Ja, Oké. Okay. Nou ja, dan ja. helaas. Suc Succes. Tot ziens, dag meneer. Ja, dag. zongen door Barbara Streisand, afkomstig van een iets oudere CD van haar. Met de titel Kilty Pleasures. Een heerlijk nummer waarop nog meer van dit soort lekkere muziek staat. En wat heeft deze dame toch een mooie muziek voor ons gemaakt over de jaren? Uh, ja, we staan natuurlijk bekend als in ons landje om de, de molens, dus misschien het volgende item erg leuk. Uh, molenaars in heel het hele land, die laten zaterdag 9 april hun molens gelijktijdig draaien. Met de actie staan ze stil bij het jubileum van het gilde van vrijwillige molenaars, het uh, gilde dat uh, dit jaar 50 jaar bestaat. Al ruim 700 uh, molens uit 11 provincies zijn aangemeld en zullen die dag tussen 11 en 12 de wieken laten draaien. Uh, in Nederland zijn nog ongeveer 1200 historische molens in bedrijf en uh, molenaars die kunnen ze nog steeds aanmelden tot en met 8 april. Uh, het gilde zelf, dat, uh, dat spreekt van een recordpoging... maar officieel is daarvan geen sprake... Als het uh, voor het Kinders, uh, als, uh, dat u niet denkt, we zitten bij uh, Buren, bij de zeehonden, maar onze Lucie heeft het nog steeds af en toe een beetje moeilijk. Uh, ja. Toch, Lus? Ja. Oké. Okay. Uh, dus het is geen zeehond? Dat nee, je geen kunnen. zeehond. Dat als we voor het Guinness Book of Records uh, willen gaan, dan is dat een heel officieel gedoe met notaris en zo. En daarom uh, hebben we dit jaar uh, daarvoor niet gekozen. Maar het is de bedoeling dat we daar volgend jaar wel voor gaan. Al dus een woordvoerster van het gilde. 50 jaar na de oprichting uh, is het Gilde een vereniging met 2600 leden... Uh, waarvan ongeveer 1500 gediplomeerde molenaars... een groot aantal leden in opleiding, molengidsen, jeugdleden en donateurs. In uh, Nederland zijn er ongeveer 40 beroepsmolenaars... Die, uh, de overigens zijn allemaal vrijwilligers. En het Gilde van vrijwillige molenaars dat werd in 1972 opgericht door molenaars... die het beroep en het ambacht van wind- en watermolenaar... voor de toekomst veilig wilden stellen... Uh, daarmee richt de vereniging zich op de opleiding van molenaars en uh, functioneert ze tevens als belangenvereniging voor haar leden. En uh, nou maar hopen dat er uh, ook dan uh, wat aardig wat binnen staat. Want het is uh, Wat zijn ze is zo mooi die molens molens. te zien draaien, denk ik toch? Ja, toch? Hè? Ja, je hebt ook wa watermolens, hè? heb je ook? Heb je ook, ja. van voor Luus. Oh, van mij? Oh. Ja, ja. ja dat mag, dat. Ik, mag ik me helemaal hebben? Gewoon? Ja, gewoon. Maar, mag meenemen nou? Zo? Als ik we me weer terugkrijg. Oh, oké okay. niet meenemen naar nou huis Nee, dat niet. Okay. Nou, er is een, uh, een bijeenkomst uh, Zandvoort uh, Duurzaam, dat is uh, 8 april, van uh, vanaf half 8 tot uh, 10 uur, en bij het lokaal Zandvoort, en de activiteit is uh, bijeenkomst van Zandvoort Duurzaam met plastic soepserver, Marijn Tinga, Susanne Klaassen, van Judis geluk en Christel, Veerm, Christel Veerman van Liefs uit Zandvoort. Is misschien wel leuk. Ja, gezellig. Dan hebben we op 10 april... en dat begint om uh, half twee... en dat duurt tot uh, half drie... Uh, clown Okkie. Oh. Onkie, onkie, onkie, onkie. In okay. het pop-up museum van het raadhuis. Bij het pop-up museum raadhuis... Uh, is Clown Okkie is sup, is een superleuke clown... die wel een beetje dom is. Oké. Okay. Gogel kan hij ook, maar of het, het allemaal goed afloopt. Misschien, uh... Jan, kan jij naar het raadhuis komen om hem te helpen? Ik kijk wel uit. Ik nee, ben... maar dat is. Kan ja, je ik... helpen? Ja, maar ik ben nog dommer dan hij. Ben je, ben je echt waar? Ja. Oh, dan ga jij maar niet. Oké okay, dan. Nou, dan roepen we wel de jeugd op: van, uh, tussen de uh, vier en de tien jaar, die dat kunnen. Want dan maken ze er met z'n allen een leuk feestje van. Gezellig allemaal. Dus lekker 10 april tien van april. half 2 tot half 3. Nou, ja, clown Onki. Wat heb jij toch allemaal leuke tips voor onze ja. luisteraars? He? Ja, toch? Ik, uh, ik vind het leuk. En je gaat dit ga, verder zoeken, natuurlijk. Ik ga verder zoeken. Oké, okay. ja. we gaan uh, een beetje Italiaans verder. Zullen we het zo doen? Doe maar. Oké. Okay. Nee, niet doe maar, maar. Nee, dit is, dit is een heel Italiaans. Oké. Okay. Ja, een beetje. Hij zingt Frans, hij zingt Italiaans. Riccardo Cocciante. Zingt hij vals? Uh, nee, Italiaans en Frans. Oh, hij zingt Frans. maar Frans, oké. Okay. Riccardo Cocciante. Quante storie ho già ja vissuto nella vita e quante è programmato, chi lo sa. Sognando d'occhi aperti. Storie di fiume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 E poi la neve bianca, gli alberi, gli abeti, l'abbraccio del silenzio, colmarmi tutti i sensi, sentirsi solo e vivo tra le montagne grandi e i grandi spazi immensi. E poi tornare qui, riprendere la vita dei giorni uguali ai giorni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 Stiamo insieme, ci sarà un perché, e vorrei riscoprirlo stasera, se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera, mi manchi sai, mi manchi sai. Naar en ik ben er heel trots op. Vicar con te passmale il giorno di notte poi chiudersi eppure io non credo questa sia l'unica via per noi Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera Se stiamo insieme qua cosa c'è che ci unisce Se la le sai mi manchi sai Ja, Riccardo Corciante, een man met uh, Italiaans uh, achtergrondrijp, uh, zoals gezet, Hij zingt Frans-Italiaans. En veel van zijn Italiaanse nummers die zijn uh, in uh, ons land op de plaat gezet door Marco Borzato. Uh, nu wat hedendaagse. <laughs> We gaan vandaag terug uh, om 1 uh, uur aan de andere kant van de klok. In onze tweede uur van het lunchdom met onze tot zo.